7 uur, Helene Ecker met het NOS-journaal. De Nederlandse spoorwegen hebben nog geen besluit genomen over de toekomst van de Vira. De Belgische spoorwegen zijn gestopt met de hoge snelheidstrein... nadat uit onderzoek bleek dat de trein ernstige veiligheidsproblemen heeft. Anders dan de Belgische spoorwegen heeft de NS al vira treinstellen. De NS laat weten dat het Nederlandse onderzoek naar de technische mankementen half juni wordt afgerond. In de Tweede Kamer leidde het Belgische onderzoek tot verontwaardigde reacties. Zo vindt het CDA dat er een parlementaire enquête moet komen naar de Vira. Het Openbaar Ministerie heeft 20 jaar cel geëist tegen Samiek S... die verantwoordelijk wordt gehouden voor de moord op een kickboxgala in Zijtaart. Tijdens dat evenement zou Samiek S een 37-jarige man doodgeschoten hebben. Het OM verdenkt S van moord, poging tot moord en verboden wapenbezit. Justitie rekende de verdachte zwaar aan dat er tijdens de schietpartij... veel kinderen aanwezig waren die getuigen waren van de moord. Saif al-Islam, de tweede zoon van de gedode Libische leider Gaddafi, wordt door het internationaal strafhof in Den Haag berecht. Libië wilde hem in eigen land berechten, maar dat is afgewezen door de rechters in de Libië-zaak. Saif al-Islam wordt nu nog vastgehouden door Libische militieleden. Het internationale strafhof is bang dat hij in Libië geen eerlijk proces krijgt. In zijn vaderland kan hij de doodstraf krijgen. Saif al-Islam wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid. Een omhoog gekomen putdeksel veroorzaakt voor de tweede dag op rij files op de A10, de ringweg om Amsterdam. Door reparatiewerkzaamheden bij de afslag naar de Zeeburgertunnel is de rechterrijstrook in noordelijke richting gesloten. Een vrachtwagen reed gisteren over het putdeksel heen en lekte daarna olie. De schade aan het afvoersysteem is zo groot dat het wel tot maandag kan duren voor de boel is gerepareerd, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.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 ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog files op de A10, de ring Amsterdam-Oost... richting Zaanstad, bij de Zeeburgertunnel 2 kilometer. Bij de Zeeburgertunnel is de rechterreishok dicht. Dat blijft waarschijnlijk de rest van het weekend zo. Dat heeft te maken met de herstelwerkzaamheden bij de Putdeksel. U hoort het in het nieuws. Een aanrijding op de A20, hoek van Holland, richting Gouda. Tussen Schiedam en knoopend Kleinpolderplein 2 kilometer. Bij het Kleinpolderplein zijn twee reishokken dicht. Ook de afrit is daar dicht.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 Brans met boeken. Wim Brans. Ja, welkom tot acht uur, Brans met boeken. En ik heb vanavond te gast de maker van de Siegmund-methode. Welkom, Peter Hallo. Welkom, want uh, Siegmund kennen we natuurlijk allemaal als strip uit de volkshand. Dit is het twintigste jaar al dat je, hem, dat je hem maakt. Ja, twintigste jaar, sinds 1994. En wat je nu ook hebt gedaan, en dat is wel heel bijzonder... je hebt de definitief diagnostisch naslagwerk... om iedereen gek te verklaren, de DSM gemaakt. Nou, Die DSM die bestaat echt, dat is een psychiatrisch handboek... Ja. waarin allerlei stoornissen uh, worden vermeld. Er is trouwens net weer een nieuwe editie... Hè? Ja, dat was ook de aanleiding om dit Sigmoed boek te maken. Omdat ik wist, vorig jaar hoorde ik dat de DSM-5 eraan kwam. De DSM is ooit bedacht om wereldwijd alle stoornissen zeg maar, hetzelfde te laten zijn. Dat, dat betekende in Zweden iets anders dan in, in, in Brazilië of zo. Zo is het ooit ontstaan. En af en toe is er weer een nieuw deel. En nu is er net na tien jaar weer een nieuw deel verschenen. De DSM-5. En dat wist ik... Dus ik dacht, DSM, DSM, de Siegmund-methode. DSM. Dus toen dacht ik, nou ja, daar dat zit je een no boek in. Daar had je nog nooit eerder gedacht DSM, nee. de Siegmund-methode. Nee, opeens viel dat kwartje. En ik dacht, ja, dan heb je eigenlijk al een soort basis voor een boek. En Siegmund bestaat al heel lang. Dus ik kon al zijn dossiers, al zijn strips, doorlopen... op zoek naar de stoornissen die hij heeft behandeld in de Volkskrant. En dat werd dan de basis, eigenlijk de strips die in het boek staan... Zijn de basis voor uh, de DSM. Heb je die DSM ook gelezen? Nou, ik heb DSM 4. <laughs> DSM 5 is net uit. DSM 4 heb ik wel gekocht. Een hele klein pocket voor uh, 80 euro. Maar uh, die heb ik niet uh, kunnen lezen, nee. Dat is uh, voor dokters bedoeld. Maar we gaan straks praten over hoe jij aan je, aan je materiaal komt... Voor die, uh, voor die dagelijkse strip in de Volksant, die je dus nu al 20 jaar maakt... Ja. Um, en over hoe je, hoe je precies werkt. Want daar ben ik ook heel, heel benieuwd naar. Okay. Maar laten we eerst gewoon eens beginnen met dat, dat mannetje, Siegmund. Dat, ja. uh, dat heb je ooit, ooit bedacht. Weet je nog wanneer? Um, ja, ik denk dat dat zal uh, dan 1993 of zo geweest zijn... dat ik die uh, bedacht aan mijn tekentafel. Ik uh, werkte voor de Epo. het stripblad voor jongens... Wat uh, een paar jaar geleden weer is heropgericht. Maar uh, daar werkte ik toen al uh, een jaar of tien voor. Ik maakte cowboy strips en een strip over een asociale familie. Familie Fortuin. En ik, uh, wat je wel eens hebt als, ik, als je dan zit te somberen aan je tekentafel. Hoe was je trouwens bij de familie Fortuin gekomen? Nou, uh, het, uh, dat heeft iemand bij de Apple uh, bedacht. Jan van Die, een schrijver. Een, een, ja, er werden soort concepts voor strips bedacht. En deze die werd mij toegeworpen. Het heette eerst de familie Cohen, maar dat vonden ze toch iets te. Dus dat werd de familie Fortuyn. En dat heb ik jaren getekend. familie met twaalf kinderen of zo. Het was nog voor de familie Vlodder, moet ik er ook bij zeggen. Maar goed, ik zat aan mijn tekentafel en ik dacht... hoe lang moet ik nog die uh, grote neuzenpoppetjes tekenen? Ik wil wel eens wat anders eigenlijk. En mijn droom was altijd om een dagstrip te hebben in de krant... Ik heb door de jaren heen heel veel dagstrips ontworpen. Van uh, Cleopatra was een dagstrip. Met Cleopatra en Julius Caesar. En uh, op de boerderij. Want ik kom van de boerderij. En uh, we hebben een strip over een jong stel die een kind krijgt. Met blijdschap geven wij kennis. En die uh, strips die vonden helaas geen afnemers bij de krant. Ik ben bij veel kranten langsgegaan. Maar het lukte niet, maar ik, ik wist wel ergens in mij dat ik meer een dagstriptekenaar was dan een weekstrip, dan een jeugdblad tekenaar. Alleen wilde het nog niet van de grond komen. Ik heb het gelezen en dat is een verhaal van Gerard van Westerlo geweest in Vrij Nederland, heel lang geleden. Ja. Mooi verhaal, zoals hij die kon maken over jou. En dan uh, beschrijf van Westerlo hoe je... Tobbend, een beetje somber achter je papier zit. Schiet er hier al iets te binnen? En ja, opeens, nou, toen heb en, ik en, inderdaad... En, en ja, dacht van, ja. ik wil dood. En, <laughs> nou, en, opeens, ja. en, opeens, en opeens is dat die, dat mannetje daar. Die zegt, nou, dan doe je dat toch? Nou, ik weet zeker dat ik niet dood wilde, hoor. Maar uh, wat, wat natuurlijk het fijne is van een tekenaar, nou, je zit wat te somberen. Ik noemde dat in die tijd misschien nog een, een depressie. Of depressief. Nu zou ik dat een dip noemen. Want nu inmiddels weet ik dat een depressie uh, heel erg is. Dus maar een soort tekendip... En toen, maar als tekenaar ga je dan automatisch tekenen. Ja. Dus ga je op een paar A4'tjes ga je zitten schetsen. En toen had ik allemaal cartoentjes met een psychiatertje. Die mensen neerschoot en van de brug duwde. Ja. En uh, burgde en de deur uittrapte. Dus dat was een soort zwarte humor. Iemand die geen medelijden had met mensen die er geestelijk uh, slecht aan toe waren. Dus daar werd ik eigenlijk al tekenend wel weer vrolijk van. Want ik zag eigenlijk... Uh, meteen de mogelijkheden van dat onderwerp. Omdat ik, wat ik zei, ik probeerde al tien jaar ook een dagstrip te bedenken. Een goede. Ja. Iets waar, waar je meer dan tien afleveringen mee kon maken. En ik zag bij de strip, die heette toen nog geen Sigmund... maar bij dat figuurtje dacht ik, hé, hey, een psychiater. In 1994 was dat best nog modern ook. Ik dacht, dat is wel modern. Daar, daar kun je heel veel mee. Dadelijk over wat dat mannetje nou allemaal uh, in zich heeft... waardoor hij twintig jaar al, al mee kan. Maar je zei dan net, ik kom van de, van de boerderij. Van, ja. een, van een tuinderij, hè? Bij, bij Heemskerk. Ja, ik woonde in Heemskerk. Holland. En uh, daar hadden wij een gemengd bedrijf. Boer, tuinder, bollenkweker. En later zijn we verhuisd naar Assendelft. En toen zijn we echt veeboer geworden. Maar jij hebt nooit de ambitie gehad om ook veeboer te worden? Nou, ik, uh, nee, de ambitie heb ik niet gehad. De boerderij bestaat nog. Mijn broer Joop... die Runt de boerderij nu. Uh, er kan eigenlijk maar eentje het overnemen. Wij waren met vijf jongens en twee meisjes. Dus dat, uh, dat ging ook niet. En ik ben de jongste. En ik kon ook niet trekken rijden. Dus als je een paar keer met dat Is dat denk... een stoornis trouwens? Ja, dat is Daar wel Nou, op het platteland is dat ongeveer de dood. Uh, <laughs> Dan word je wel erg om uitgelachen. Dus als je een paar keer in de sloot rijdt of tegen een hek aan... Wacht of, even, wacht even. Want ik kom ook van het platteland. Ik verzin dit niet. Hè? Nee. En ik kan ook niet trekken rijden. Kijk. Hey. Dus ben je ook maar iets anders gaan doen. Weet anders? <lacht> ja. Ja. Nee, maar iets anders Maar wacht even. Dit wil ik dan ook weten. Hè? Want je, ik ben nu ziek moed. Je kon ja. niet trekken rijden. Wat heb je dan gedaan op die trekker? Nou ja, je moet, dan, weet je, je moet met een wagen hooi rijden. Of... Ik ben ook wel eens uh, bij een loonbedrijf heb ik vakantiewerk gedaan. In de Beemster. Dat zijn die hele lange wegen. Ja. Er kan niks fout gaan. He? Ja, nou toch wel. Als je met zo'n grote wagen achter je moet keren... en dat met vier wielen, dat is best lastig. Dus dan reed ik echt kilometers om... zodat ik maar een erf kon vinden wat groot genoeg was om zo <lacht> rond te draaien. En dan kwam ik weer terug en dan zei die mensen... waar ben jij in godsnaam gebleven, man? Dus toen, en zei je dan ook van, ja, maar ik kan ja, eigenlijk ik, niet raken. Ik, ik, ik ben wel aangenomen omdat ik van de boerderij kom. Mijn vader had me namelijk voorgedragen. Maar ik zei, ik kan dat eigenlijk niet. Dus toen kreeg ik een schep in mijn handen en toen was ik heel gelukkig. Toen mocht ik gewoon greppels gaan spitten en zo. Maar je, dat, is dat tekenen ook ontstaan <lacht> omdat je dan van lieve leden maar dacht van... nou, dan ga ik maar iets, iets anders doen? Nee, kijk, het was nooit sprake van dat ik op de boerderij... Uh, nee. Potten zou breken. Nee hoor, dat, dat, dat was allemaal keurig verzorgd. Nee, ik, ik was gewoon gek van tekenen. Dat was gewoon mijn, mijn hobby, dat, dat deed ik graag. Had je ook, hoe oud begon je echt fanatiek te tekenen? Nou, ik denk al, uh, ja, weet je, dat is met alle, alle tekenaars die je zult interviewen. Ik teken als kleuter ook al Fred Flintstone uh, na. Maar ik had op de middelbare school met mijn vriend Gerard Aartsen. hadden wij een strip-informatietijdschrift, stripprofiel. En dan gingen we met de trein, met de tienertour... gingen we tekenaars interviewen in Nederland. En die interviews we, of die werden gestenseld in dat blad. En dat werd dan verkocht. Uh... En welke tekenaars gingen je dan uh, langs bijvoorbeeld? Nou, ik noem een Jan Kruis van Jan Jans en de Kinderen. Peter de Smet. Uh, hoe heet hij? Robert van der Krof van George Chimie. Oh, Bob de Moor hebben we nog uh, geïnterviewd in Vlaanderen. Kraanhals van de Koene Ritter. Nou, allemaal grote namen hebben we wel. Uh, en wat gehad. voeg je, weet je, wat je dan, wat voeg je dan aan die mannen? Nou, mijn, ik, ik was uh, uh, en nog wel, ik was eigenlijk veel te verlegen om iets te vragen. <lacht> goede eigenschap voor een tekenaar. Ja, dus is ik, dat, ik, waarom ik, is dat een goede ik, eigenschap nou, voor een tekenaar? Dat je toch de hele dag thuis alleen zit. <lacht> dus je hoeft met niemand te praten, ik praat vaak gezellig met de radio mee en zo. Maar, maar euh... oké, okay, we, we, we hebben er al twee. Hè? Je kunt niet trekken, rijden en je bent eigenlijk te verlegen om te praten. Ja, dus bij die tekenaars, uh, ik keek natuurlijk het vak af. Want ik wist ook niet, zoals Siegmund ook... een strip wordt groter getekend dan die wordt afgedrukt. Ja. Dat wist ik helemaal niet. Ik zat altijd heel klein te pielen. Maar bij die tekenaars zag je dan hoe zij dat deden. Dat ze een lichtbak hadden, dat je dus een tekening kon overtrekken. Een lichtbak is dus een, een kastje met een lampje eronder en een glasplaat erboven. En dan doe je het lampje aan en dan zie je jouw schets uh, door het tekenpapier heen. En dan kun je hem overtrekken. Dus dan kun je heel handig met je tekening schuiven, dat hij mooi in het vlak staat. Nou ja, dat soort uh, hele interessante dingen. Wonderen voor een, uh, een jonge jongen die wil tekenen. Die kon ik mooi bekijken terwijl mijn vriend uh, het interview afnam... En je, je bent volkomen autodidact dus als, als uh, tekenaar. Ja. Je hebt het helemaal gezegd. Nog even over dat tuindersmilieu. Uh, uh, dat is niet een milieu waarin heel veel wordt gepraat over, over emoties uh, en, en dergelijke, lijkt me. Nee, nee, nee, er zijn natuurlijk dagen dat, dat, dat je alleen het, uh, het loeien van de koeien... en het, de wind die huilt over de akkers hoort, maar het nu... Uh, maar kijk, een grapje. Nee, met zo'n groot gezin, nou, daar ja, lopen de emoties juist heel hoog op. Hoor. <laughs> dus, nee. Maar er werd niet over emoties zozeer gepraat. Maar het was een heel druk en gezellig uh, gezin eigenlijk. En dat jij tekenaar wilde worden, dat vonden ze niet vreemd. Ze lieten je gang gaan. Nou ja, dat, dat, dat uh, vonden ze natuurlijk... Uh, ja, ze believen dat je gaat studeren. Hè? Maar ja, dat kon ik, kon ik niet eigenlijk. Heb jij niet, het klinkt ook bijna alsof ik nu met de volgende stoornis kom dat doe ik niet hoor. Heb je niet Fins gestudeerd? <lacht> ik had moeten zeggen dat je die vraag niet mag stellen. Ik, nee, waarom? Dat, dat, dat, heb je dat eens een oude persmap? Nee, ik, heb, nee luister, ik, ben al in, ik ben al in geen tijden meer bij de persmappen van de VPRO in de buurt geweest. En ik onthoud nee, dat soort nou dingen. Ja. Jij hebt een half jaar ja. Fins in Groningen Nee, geen half jaar. Nee, nee, is zeker niet meer dan vijf weken geweest. Maar Vins, dat vind ik ook. Hoe kom ik ja, Wim. Ja, nee, ja, het is waar. Maar ja, ik wilde, ik wilde in die tijd. Uh, de uh, denk, heb ik, dat heb ik later wel psychologisch verklaard dan. De meest rare studie zo ver weg van huis doen. Groningen. Groningen en dan Vins. Ja. En je had geen idee. Nee. Maar ik had in die tijd sowieso niet zoveel ideeën. Ik, uh, ik duurde tot mijn twintigste voor ik mijn veters kon strikken, bij wijze van spreken. Dus ik had niet zoveel ideeën. Dat, dat deed je en daarna kwam ik ook weer fijn thuis op de boerderij. En ging ik weer verder tekenen. En daar werd gelukkig ook niet zoveel woorden over vuil gemaakt. <lacht> dat vind ik ook wel weer heel mooi. Dus dan ga je fin studeren in Groningen en dan... Studiefins is net opgegeven, las ik op. ja, Maar <laughs> zonder, zonder idee zonder, wat je aan het doen bent. Eigenlijk een, een beetje een wereldvreemde man. Nou, nee, ik, ik, nee maar het is toch, ik, ik, ik hoor heel vaak dat mensen gaan studeren... jongeren als ze 18 zijn en dan stappen ze na een half jaar over... of ze weten het ja. niet. Maar dus nou, ook... jij wilde gewoon weer naar huis. Je wilde gewoon ook weer terug naar je moeder. Nou, het ik zat in Groningen ook gewoon te tekenen. Weet je? Ik zat gewoon te tekenen, ik zat helemaal niet te studeren of zo. Dus Het was, het was, ja, het was gewoon gekkigheid, maar... Maar wel, even, en later, dit is overigens brand met boeken waarin ik praat met ja. Peter de Wit. Dat zeg ik even voor de mensen die later zijn, uh, zijn ingeschakeld. Dat het en, geen studie Vins is. Wat hier... En die dan nu opeens denken: Studie Vins, wie was dat nou en wie zit daar nou in godsnaam? Dit is de bedenker van Siegmund, de strip die al twintig jaar in de Volkskrant staat. Op een bepaald moment, dat hadden we aan het begin van het gesprek, daar komen we nu weer terug. Uh, Vertelde je dat je dat mannetje gedacht, uh, bedacht had? Want die dagstrip, dat is iets wat je wilt. Wat is het mooie van een dagstrip? Uh, nou ja, je hebt, je hebt mensen die kunnen... Net als dat je romanschrijvers en columnisten hebt, denk ik. Je, je hebt mensen die kunnen gewoon heel goed lange verhalen vertellen. En mijn, mijn uh, talent, zo ik dat bezit, dat zit meer op de korte baan. Dus... Ik kan wel één pagina of twee pagina's, daar kan ik nog wel aan. Maar dan word ik al een beetje onrustig. Dus ik, ik ben het beste in uh, korte grappen maken. In, uh, in dit geval dus een dagstrip. Ja, ik, ik las heel veel Amerikaanse dagstrips. Dat is natuurlijk het land van de krantenstrip eigenlijk. Heb je Amerikaanse voorbeelden, ja dus? Ja, dus dat, ja de uh, bekende, de, ook mijn voorganger uit de Volkskrant. de Wizard of It, de tovenaar van Fop. En uh, B.C. of Orem zoals hij in Nederland heet. Flippy Flink, Peanuts natuurlijk. Later had je Kelvin en Hobbes, een heel bekende dagstrip. Ja, daar, daar komen heel veel uh, goede dagstrips vandaan. En ik verzamelde al die Amerikaanse pockets. En die las ik en die herlas ik. En uh, dat sprak me ontzettend aan. Dus ik wilde dat zelf ook graag. Heb jij ook niet eens dus een keer een, een, een, een strip op, opgestuurd... naar een Amerikaanse tekenaar die je bewonderde? Met... Uh, ja... Uh, maar wie was dat? Dat was Mort Walker van uh, Flippy Flink. Mort Walker, ja, die man is nu inmiddels in de negentig. Die, ja, die maakt Flippy Flink of Beetle Bailey al uh, sinds 1950, denk ik. Of 55, heel lang al. En uh, die heeft wel vijf of tien krantenstrips gemaakt. Dat is echt een enorm talentvol iemand... die heel goed was ook in schrijven van strips en bedenken. En ik stuurde hem een strip op en die had een afstreeplijst... De man is ook heel gestructureerd. Wat, wat, wat had je hem gestuurd? Uh, Siegmund. Uh, Siegmund. Maar dan echt wel misschien 18 jaar geleden of zo. En die had een afstreeplijst waar een krantenstrip aan moet voldoen. He? Dus dat is zoveel figuren moet het hebben. Ja, het maar, vijf, zes figuren. Echt vijf, zes hè. Wat, dus, dus, en Siegmund is maar één. Dat is al helemaal mis dus. <laughs> en ja, hij het allemaal... Nou ja, ik weet niet meer wat het allemaal... Maar het allemaal... Dingen erin staan. Dus het voldeed aan geen enkele. Hè, het moet veel naar buiten, moet veel dit. En Sigmund zit altijd in zijn kamertje. Dus eigenlijk was het. De uitkomst was. Stop er maar mee, dit wordt helemaal niks. <laughs> nou goed. Het is natuurlijk ook. Uh, ja, het slaat natuurlijk nergens op om zo'n afstreeplijst te maken. Wat is het wat is nou het? Waar, waarom werkt dat mannetje? Hij ziet er eigenlijk. Ja, als we hem nou beschrijven. Hè, we kennen hem allemaal. Klein mannetje. Ooglapje voor. Weinig haar. Nou, visueel. Uh... Stelt hij niks voor? Nou, jeetje, Wim! Ik wou net zeggen, visueel is het, is het ongeveer het beste wat ik ooit heb bedacht. Stelt het niks voor? Ja, nee. Hij ja, maar misschien juist... is dat wel hetzelfde wat we nu zeggen, hè? Nou, misschien, misschien is het wel. Het... Ja, ja. Nee, maar, uh, ja, lekker makkelijk. Nee. Ja, dat doe ik me heel mooi uit. Nee, hij is heel herkenbaar met die bril. Met één zwart glas en één wit glas. En dat zwarte pak. Het is echt een, uh, wel een soort icoontje eigenlijk. Het is een heel dankbaar figuur om te tekenen. En, uh, dus daar was ik wel heel blij mee. Weet je dat dan gelijk als je zo'n... Uh... Nou, ik zeg, hij stelt niet zoveel voor. Maar dat kun je inderdaad als een compliment opvatten. De Duitsers noemen dat dat dat gewisse was. Ja, je ik hebt ook. Dat, mij alles wijs maken. Ja, je <laughs> hebt ook dat Italiaanse mannetje. die maar uit één lijn bestaat. Oh ja, ja, ja dat tekenfilmpje. Ja. Ja. La Linea. of zo. Ja, ja. Maar wist jij meteen toen je hem getekend had. van hé, hey, hier, deze, dit mannetje, dat, dat gaat gewoon twintig jaar mee of nog langer. Nou, zo heb ik hem wel bij de Volkskrant verkocht. Uh, maar dat weet je helemaal niet. Dat hangt van, van zoveel omstandigheden af. Ik zei, iedere Nederlander heeft wel drie frustraties. En er zijn 15 miljoen Nederlanders toen. Dus dat is 45 miljoen strips. Dus ik kan even vooruit. Zullen we even, want dat had ik aan het begin van het programma... voordat we begonnen met je afgesproken. Kijk, in je DSM-methode, ja. de ziekmoedmethode methode die je nu hebt gemaakt... maak je stripjes, maar heb je ook voor het eerst gewoon teksten erbij gemaakt. Ja. Een alfabet. Ja, het is eigenlijk een, een tekstboek. Een rijk geïllustreerde handleiding is het. Ja, dat mensen niet denken dat het weer een stripboek is. Ik heb met één vinger, echt waar, heb ik dit hele boek zitten typen. Waarom met één vinger? Ja, dat ik kan wel een... met één vinger typen. Ik sta ook bekend van mensen met de kortste e-mails. Als mensen met ja. lange e-mails, dan stuur ik terug okidoki. <lacht> of zo. Nee, wacht even, dus we gaan ook jouw dingen... We hebben hier, we hebben nu... Trekkenrijden hebben we. Trekkerrijden, ja. Hebben we Trek, gehad? Check, ja. Maar daar dat doe jij ook in mee, hè? Ja. Vins? Ja, ja. ja, nee, vins. maar moet je vergeten? Dat is... Uh, dat, uh... En met één vinger tikken. Waarom kun je maar... Ik heb, nou, ja, ik ben tekenaar. Dus uh, ik typ met één vinger. En soms die andere vinger. Als je een hoofdletter moet doen... dan moet je die andere vinger erbij pakken. <laughs> maar, uh, Gelukkig. Maar ja, het, uh, het zijn allemaal keurige letters... die helemaal heel goed leesbaar zijn. Dus... Uh, ja, je hebt het alfabet erbij. Ik al. denk de angststoornis. Angststoornis, ja. Angststoornissen. Anxiety disorders. U en ik zijn voor veel zaken bang. En dat is maar goed ook, want we leven in een gruwelijke wereld. waar het noodlot ons elk moment kan treffen. Angst is derhalve een betrouwbare raadgever. en uw beste vriend om het leven te overleven. Wees zeer bevreesd voor openbare toiletten, dweiltjes op het aanrecht. en het toetsenbord van uw computer want de daarop aanwezige bacteriën zijn talrijk en meedogenloos. Helaas bestaan er ook angsten die ons leven dermate beheersen... dat we niet meer normaal kunnen functioneren. Denk bijvoorbeeld aan de angst om bekende Nederlanders in het wild tegen te komen... omdat die altijd hinderlijk voor je gaan staan met zo'n blik van... ja, ik ben het echt, hoor. In mijn spreekkamer behandel ik straatangst, pleinvrees en liftangst met voorrang... omdat deze stoornissen patiënten kunnen beletten om mijn praktijk in de toekomst te bezoeken. En dat kan lelijk in de papieren lopen. Waarmee Sigmund zichzelf ook gelijk heel mooi typeert. Waar ben je zelf bang voor? Uh, eens even kijken. Daar ben ik zelf bang voor. Nou, moet ik even diep graven. Slangen. Ja, daar ben ik wel bang voor. Ja, hey. ja, die zijn hier helemaal niet. Nee, maar bij mij, uh, waar ik woon in Buitenveldert in Amsterdam... daar heb je de Kalfjeslaan, natuurstrook. En er staat dan altijd een hele grote foto met een hele grote ringslang erop. Dat die daar zou leven. En dan versrompel jij van angst. Ik heb laatst gehoord dat hij er helemaal nooit geweest is. Maar nee, maar het bord staat er. Die, die foto boezemt mij al vrees in. Je had Ziekmoed getekend, dat mannetje... Um, je begon, uh, je begon die dagstrip uh, met hem. Volgens mij was het zo. In het begin. Bij de, wat, wat, wat, wat? Van de Volkshand mocht je alles, dat weet ik nog. Ze hadden gezegd, ga maar. He, pa, want het is een naar mannetje. Ja, dat was wat. Uh, nou ja, de Volkshand had, ja, die vond het een heel risico ook wel, omdat ze hadden eigenlijk heel lang geen eigen strip meer gehad. Ze hadden altijd koopstrips uit Amerika. En dan koop je gewoon een heel jaar. Ja. En dan en daarvoor hadden ze iets gehad met een tekenaar die niet kon afleveren. Dus ze waren toch bang van. Ja, weet hij na een maand nog wel iets te maken? Dus dat, dat kon ik ze wel geruststellen. Maar dat uh, was dat de hoofdredacteur Pieter Broertjes. toen mij nariep op de trap: Harde grappen, De Wit, we willen harde grappen. Ja, voor wat het waard is, dat riep hij. Maar. Die ging je vervolgens maken. En toen waren er weer een heleboel lezers helemaal niet ge zo gelukkig met je harde grappen. Nee, maar als je die grappen nu terug zou lezen: twintig jaar is toch een tijd. Uh, die staan in het eerste boek. En dan denk je, ja, er is niks hards aan. Maar er belden inderdaad mensen huilend op. En er waren Dat echt was echt zo. boze brieven, ja. Naar de krant hoor, niet aan mij. Maar uh, uh, mensen waren echt geschokt en ontdaan en vonden het naar. En uh, Anderen vonden het weer geweldig. Maar ik bedoel. Het bracht iets teweeg. En als je nu terugkijkt, denk je nou, ik, ik weet niet welke strip eigenlijk zoveel emoties losmaakte. Maar toen was het. Wat voor grappen maakte. <coughs> uh, Siekmoed toen? Uh, uh, moet ik even eentje één een, zo'n klassieke grap? Uh, de dokter, als mijn man naar, naar zijn werk is, dan uh, roep ik altijd. Uh, de melkboer naar binnen en dan ga ik met hem naar bed. Zoiets. En dan zegt, uh, zegt die vrouw: Is dat iets in mijn onderbewuste dat me daartoe dwingt? En dan zegt hij: Nee hoor, je bent gewoon een vieze, vuile slet. <lacht> <Ja>. <lacht> Totaal onschuldig humor. Maar ja, goed, dat kan dan gauw uh, vrouwenvriendelijk of seksistisch of weet ik het. Mensen vonden dat uh, ver gaan toen. Maar ze moesten daar dus gewoon aan, aan, aan wennen, blijkbaar. Ja. ja. De krant is wel met je doorgegaan. Of werd je wel eens verzocht om toch iets anders te tekenen? Nee, de krant is heel solidair altijd. Dat is heel fijn. Ja, je kon en je kan wat dat betreft vrijwel je gang gaan. We gaan toch een beetje ook even doen. Dat vind ik ook wel mooi. Je alfabet, de burn-out. Was het leuk om dat alfabet te bedenken? Ja, ik heb het natuurlijk bedacht met de strips in de hand. Maar er zijn ook uh, van die lemma's zonder strip. Dan vond ik het gewoon leuk om dat erbij te doen. Uh, maar goed, ik zal de burn-out even... We zijn bij de B. Burn-out. De burn-out is begin jaren 70 van de vorige eeuw uitgevonden. En dat is natuurlijk niet toevallig. Vanaf de oudheid tot het begin van de periode van de Flower Power werd werken normaal geacht en werd je er hooguit een beetje moe van... Tegenover de verrichte inspanning stond een passende beloning... en zo was dat eeuwenlang mooi in evenwicht. Een van de vele rampen die ons op maatschappelijk gebied troffen... in die verschrikkelijke flowerpower-tijd... was dat werk opeens zo nodig leuk moest zijn, zinvol en bevredigend. Vanaf dat moment gingen mensen nadenken over de arbeid die ze dagelijks verrichten... en nadenken is... Het kan niet vaak genoeg benadrukt worden en zeker op deze plaats funest voor ons geluk. Ooit iemand ontmoet die zich gelukkig heeft gedacht? Ik dacht het niet. Helaas waren de jaren zeventig van grote economische voorspoed en kon deze nieuwe visie op werk voortwoekeren tot in alle geledingen van de bevolking. Overspannenheid, stress en burn-out werden modeziektes en iedereen wil altijd met de laatste mode meedoen, nietwaar? Gelukkig zitten we momenteel in een economische crisis. en zijn er al aanmerkelijk minder werknemers die zich durven ziek melden. Sinds kort hebben wetenschappers in Griekenland ontdekt. dat werken de beste remedie voor een burn-out is. Wat doe jij trouwens als je. als je ongelukkig bent? Als ik ongelukkig ben, ja, dan zal ik wel weer gaan tekenen. Ja, je bent gewoon altijd aan het tekenen. Nou ja, dat is, dat is gewoon. Je hebt met tekenaars. Uh, misschien schrijvers ook wel. Tekenaars die kunnen maar het beste tekenen. Ik bedoel, dat is, dat is gewoon prettig. Ik vind als je een dag niet hebt getekend. dan word je ook een beetje nerveus soms. Hè? En uh, je, als je in je eigen wereldje zit. aan je tekentafel. je imperium. en met je. Uh, pennen en potloden en papier. Dan, uh, en je gaat lekker uh, Hoe doe jij schetsen. dat op vakantie? Uh, nou... Of ga je niet? <laughs> nou, ik ga binnenkort weer uh, drie dagen naar Valkenburg. Dus, uh... Wacht even, wacht even. Voordat je naar Valkenburg gaat... er is ANWB, misschien staat daar wel een file. Nou, daar niet, maar wel bij Rotterdam. Daadzinten richting Gouda. Zo'n ongeluk gebeurt bij het een Klein Polderplein. Er staat twee kilometer file van Schiedam Twee rijstroken zijn dicht. En dat was de ANWB en dit is Brands met boeken op Radio 1. En ik praat met Peter de Wit, de striptekenaar, de bedenker van Siegmund. En net verschenen bij uitgeverij De Harmonie. De Siegmund-methode. Definitief diagnostisch naslagwerk om iedereen gek te verklaren. Met stripjes, maar ook een alfabet. We zijn nog niet verder gekomen dan uh, de B. En misschien stap ik straks wel over naar uh, de G. Want daar staat de mooiste stoornis die er is. Oh. Dacht, ja, dat is welke, denk, je, denk jij te weten welke de, ik ga kiezen? Ja, dat is de verbouwingsdwang. O oh, ja, ja, ja. ja. De gamma, ga, maar, ga maar maar niet. Ja. Ga ja, maar maar niet. Ja, ik wou nog even zeggen over die vakantie. Ik want bedoel, daar moeten ik, we wel even ja, door, ja. Nee, want ik, ik doe dus... Uh, en mijn vrouw is het daar gelukkig mee eens. Het zijn meestal korte vakanties. Want ik kan niet zo, als ik twee weken vooruit moet werken... dan uh, vind ik een heel gedoe. Dus hoe lang ga je op vakantie? Drie dagen. Je gaat drie dagen weg? En van de zomer misschien een week. En waar ga je dan naartoe? Want daar kom je niet ver in drie dagen. Nee, ik ga naar Valkenburg. Ja, dat, is toch helemaal, dat is toch best ver? Nee, dat is ook best ver. Dat is bijna België. Ja, nee, precies. En ik slam het ook wel, ja. Maar en als dan mensen tegen jou zeggen van... ja, maar haal ben je er drie dagen of vier of Je vijf? bent er helemaal uit. Ik was laatst drie dagen op Texel. Geweldig. Ja. Dan Loop ik de hele slufter in de rondte en uh, lekker uitwaaien. Ik kan het iedereen aanbevelen. Ja, ik heb ook niet veel dagen nodig, hoor. Nee, daarom. Maar waarom hebben al die mensen dan zoveel vakantie nodig? Jij hebt daarvoor doorgeleerd, hè? dus jij weet dat. Nou ja, er staat ook euh, vakantiestress staat ook in het boek uh, beschreven. Hè? Dus, uh, en daarin wordt ook de staycation aangeprezen. Dus Uacht vakantie, aan dus dat je Le gewoon thuis blijft. We gaan hem doen, de vakantiestress. Oh, okay. Dat lijkt me meteen goed. En dan gaan we daarna even door natuurlijk over hoe jij, hoe jij aan je strips werkt. Maar het universum... Uh, de wit wordt, zoek hem zelf even als je wilt, je wel steeds, ja. wordt wel steeds duidelijk. Eigenlijk zit je nog steeds gewoon op die tuinderij. Hè? Zit ik op die tuinderij? Ja, gewoon. Hè. Je zit op die tuinderij. Je zit daar op de zolderkamer en je bent daar aan het tekenen. En Dat bedoel ik helemaal niet ironisch, hoor. Nee, maar uh, ik begrijp niet wat je bedoelt. Je nou, zit dat... op die tuinderij. <laughs> dat je je wereld klein probeert te houden. Oh, oh ja, dat is, ja dat zo heb ik het nooit bekeken. Maar, uh, nee, dat is twintig jaar uh, met psychiatrie uh, bezig. en nooit Vakantiestress, holiday stress. Eigenlijk zou er op elke vakantieboeking een waarschuwingssticker moeten zitten. Let op, vakantie kan uw levensbalans ernstig verstoren. Vakantie is bedoeld om plezier te maken en te ontspannen. En die last is voor veel van mijn patiënten te zwaar. Het vooruitzicht een reis te moeten ondernemen naar een zonnig eiland... of culturele metropool brengt hen tot wanhoop en met goede reden... Weinig zaken zijn zo slopend als een dag verplicht genieten met uw partner. Laat staan, drie weken. Uit professioneel oogpunt raak ik met raad ik met vakantiegaanden ook ten zeerste af. Maar gelukkig gloort er hoop. Uit de Verenigde Staten is de staycation overgewaaid. En deze spectaculaire nieuwe vorm van vakantievieren... voorspel ik een grote toekomst. Gewoon lekker thuis blijven in uw eigen vertrouwde omgeving... Geen vertragingen, geen slecht hotel en geen diarree. Thuisblijven, u bent er eens helemaal uit. Hoe, weet, hoe werk je aan die, uh, die strip? Want je bent gewoon eigenlijk, of eigenlijk je bent elke dag bezig met die strip. Maar heb je een vast patroon? Je wordt wakker? Nou, ik word wakker en dan heb ik uh, twee, uh, als ik ontbijt, heb ik twee kranten: Volkskrant en De Trouw. En dan uh, ga ik die lekker uh, doornemen. En dan ga ik naar boven, naar mijn werkkamer. En dan ga ik uh, zitten tekenen en schrijven. ja Het is eigenlijk net zoveel schrijven als tekenen. Meer schrijven eigenlijk. Omdat je, ik verzamel allerlei aantekeningen, knipsels uit kranten en bladen. Um, omdat ik het leuk vind om op actuele thema's iets te doen. Of op wat ik dan noem tijdloos actuele thema's. Dat kan zijn opvoeding... Of ouderen die niet meer aan het werk komen. Dat zijn dingen... Of de crisis, ja. Dat zijn dingen waar je eindeloos strips op kan maken. En dan ga ik een beetje zitten pielen, schetsen en schrijven. En kijken of daar een werkbare, leesbare strip uit kan komen. En dat doe je gewoon aan je bureau. Ja. Maar blijf je de hele tijd aan je bureau zitten? Nee, nee ik ben ook erg. Dat uh, hoort ook bij een dagstrip tekenen, Denk ik. ik. Ik zit nooit zo lang te tekenen. Ik zit ook veel. Dan ga ik weer even naar de computer en dan ga ik even uh, wat mailtjes doen of, uh, met één vinger. Of uh, met één vinger sowieso. Okie dokie <laughs> ja. of, of ik, fiets ergens heen. Ik bedoel, uh, ik blijf wel een beetje in beweging. Maar uiteindelijk. Maar je of, gaat ook veel. Maar als, je gaat ook de deur uit. Ja, ik ga ook wel de deur uit. Maar uiteindelijk. Komt het erop neer dat je gewoon uh, moet gaan zitten en tekenen? Dat is toch het beste? Want er komen altijd ideeën uit. En soms. Uh, uh, dat is voor de jonge tekenaars onder ons. Nee, soms denk je van. Wat ik. Nu heb ik helemaal niks goeds bedacht. En dan is het. De volgende dag blijken er toch goede. Bruikbare dingen tussen te zitten. Dus het is toch een kwestie van lekker doorgaan. Dan heb je wel eens last van stress? Nou, stress niet zozeer eigenlijk. Het is meer het idee dat je. Dat je elke dag. Je wilt altijd de beste strip maken. Als ik ook meerdere strips maak, dan stuur ik meestal de laatste naar de krant. Omdat ik, ja, dan, soms heb je een strip en dan denk je ja, die moet, die moet er nu in. Want dit is, dat is zo'n leuk idee. Het ziet er zo goed uit. Die moet er nu in. Dus je wilt altijd jezelf eigenlijk plezieren en verrassen. Dat is eigenlijk, uh, dat is eigenlijk geen stress, maar dat, daar ben je dan ook wel mee bezig. Ja, ook de boerkapes, die mogen er ook wel even bij Siegmund ja. tussendoor. Maar nu heb je die bedacht. Uh, die heb ik bedacht toen ik nog uh, op uh, studio zat... op de Witte Kade in Amsterdam. Toen liep daar uh, een regelmatig een vrouw in een boerka langs... met een rode Dirk van den Broek tas. En het was een heel schokkend beeld eigenlijk. En toen kwam Je ik... zag alleen maar gewoon het beeld, die boerka ja, en, en die Dirk van de Broek. Het is Broek. natuurlijk een grafisch, ja, wat ik wel zeg... dit boerkabeef is een soort Dick Bruna tekenstijl. Het is een soort Dick Bruna beeld, een zwart... Ja zwarte tampon, een zwart vlak... met een rood accent, dat is die tas. Dus dat is grafisch eigenlijk al heel mooi. Um, en het kwam natuurlijk in het nieuws. De burka kwam in het nieuws. Ik weet niet hoeveel jaren dat geleden is, hoor, maar... misschien 2005, 2004 of zo, dat dat veel in het nieuws kwam. Dus toen ben ik die gaan tekenen. En dat, die gingen op... In het begin zag je Sigmoen nog aan, aan, de, aan de rand van het plaatje staan. Die zei al niks... Maar die vrouwen die waren zo krachtig dat ze hem eigenlijk uit zijn eigen strip hebben weggeduwd. En die, dat was een soort, ja, die strip kon gewoon op zichzelf staan: boerka babes. Maar uiteindelijk heeft Ziekmoed toch weer gewonnen. Ja, maar het was ook een, ja, een spin-off een, een tussendoor. En ik gebruik ze nu alleen nog als ik echt iets weet. Ik ga het niet uitpersen, maar als ik echt een onderwerp zie ik denk van, oh, dat kan ik die uh, Ja, maar wat mij uit. interesseert is dat ze minder... Ze zijn minder vruchtbaar, <laughs> nou, dat is een... nou, ja, ja. Dan, dan, dan Siegmund. Ja, maar dat, dat is ook... Kijk, Siegmund is de strip in de Volkskrant en de Burka Babes. Dan kun je alleen maar zeggen, wat een geluk... dat je die ooit uh, ook hebt uh, ontworpen... en dat je daar zoveel leuke dingen mee hebt gedaan. Dus het is niet... Ik vind het pas vervelend als je denkt van... nou, en nu ga ik nog uh, duizend Burka Babes strips eruit persen. Dat lijkt me heel inter zullen uh, interessant. We, zullen, we de, zullen we even weer... Want het alfabet... Ja? Het, heb je lang aan die teksten gewerkt, trouwens? Oh. Uh, ja, met één vinger. Ja, sowieso, maar... Dus, dus tien keer zo lang als uh, iemand met tien vingers die kan typen. Nou ja, ik, ik, het was voor mij voor het eerst dat ik ging schrijven. Dus dat was best. En ik vond het echt geweldig. Schrijven, wat is dat leuk, zeg. Ik schrijf natuurlijk al mijn hele leven. Stripteksten, uh, maar die schrijf ik natuurlijk met de hand en ik schrijf verhaaltjes die ik teken... maar dat je gewoon teksten schrijft. Dat je gewoon een onderwerp neemt... Eh, botox of... of een, een eh, Burnout of Midlife Crisis of Geluk. Of... Je begint gewoon... Je begint gewoon met zo'n onderwerp... exhibitionisme. En dan ga je gewoon schrijven. Eens kijken wat ik daarover kan zeggen. Of eigenlijk niet wat ik erover kan zeggen. Want dat was in het begin de moeilijkheid. Want het is een... de Siegmund methode. Dr. Siegmund schrijft... De diagnosebijbel, hè? de ultieme diagnosebijbel, heeft hij geschreven. Dus ik moest zijn toon moest ik vinden. Die heb ik natuurlijk in de strip wel, maar in tekst moest ik natuurlijk zijn toon vinden. Als je zijn toon hebt, dan kun je eigenlijk alles zeggen. Wat is zijn toon in de strip, vind je? Die is natuurlijk ook veranderd. Maar... Die is ook wel veranderd, ja. Het is eigenlijk niet te vergelijken, want in de strip... ja, De strip is natuurlijk dialoog. Ja. En dit is geen dialoog. Dit is gewoon... Maar als je het mannetje nu... Hè, stel je voor, er zit nu iemand in die auto, in die file... en die denkt, Siegmund, hey, oh ja, die volksstander... daar kijk ik eigenlijk nooit naar. En voor die man of vrouw moet je nu Ziekmoed even beschrijven als type. Als, hoe die... Ja, Sigmund is een, een, een psychiater. Een kleine, opvliegende psychiater. Uh, die uh, Als hij zou gaan staan, komt hij ongeveer tot mijn knieën. Het is ja. echt een heel klein mannetje. Hij is kaal. Maar qua, hij, ik bedoel vooral qua karakter. Qua karakter is hij, uh, hij is, uh, is wel cynisch. Hij is ook wel hard. Uh, maar hij is daarbij ook wel de klassieke therapeut. Die alleen maar zeg maar mm hmm zegt. En hij uh, is ook wel een grote troost voor zijn patiënt... omdat hij er zelf zo slecht aan toe is. Dat is eigenlijk zijn grote kracht als therapeut. Dat iedere patiënt die binnenkomt is er slechter aan toe dan Siegmund. Nee, iedere, iedere patiënt is er beter aan toe dan Siegmund. Want Siegmund is klein en hij is kaal en hij is gehandicapt... want hij heeft maar één oog en hij is dik. En hij kan geen meisje krijgen. En hij woont alleen met zijn goudvis. En hij is eigenlijk... Uh, ja, dat vond ik het aardige van dit boek. Van dat uh, naslagwerk. Dat het ook een soort biografie van dokter Siegmund is geworden. Je leest tussen de regels door... Dat het ook wel een. Uh, het is een man die zich dapper staande houdt, maar ook wel. wel best wel eenzaam is en uh, ongelukkig op een bepaalde manieren. Ja, onder zijn hardheid zit gewoon een <laughs> gedeukte, gedeukte ziel. Maar dat, dat wist je allemaal natuurlijk helemaal nog niet toen je eraan begon. Nee, nee, nee. Dat, wist, nee, nee, dat is een ontdekkingsreis eigenlijk, want je begint gewoon te schrijven en. En uh, dat boek, dat verandert ook. Dat is, dit is geen vast uh, concept. Maar dit, is, dit vraag ik ook omdat... Kijk, je kunt je ook afvragen. Hoe hou je dat nou twintig jaar vol met één zo'n mannetje? Maar dat komt ook omdat hij toch uiteindelijk minder eendimensionaal is... dan je denkt. Ja, ja, ja, ja, ja dat is zo. Kijk, in het begin had hij altijd het laatste woord. Dan schopten die mensen de deur uit. Zo is hij ontstaan, heel cynisch. En later is hij ook gewoon... laat hij ook de patiënten grap maken en uitpraten. Dus... Wordt het meer een wereldje en leer je hem ook wat meer kennen? Dat hij eigenlijk gewoon... Hij is wel hard en cynisch, maar hij is er ook gewoon... Ja, wat ik zei, hij is er slechter aan toe dan zijn patiënten. De verbouwingsdwang, laten we die even doen. De verbouwingsdwang. Nou, dat ja. is de gamma-manie, Gamma-manie, ja. Gamma-manie, oftewel verbouwingsdwang. Heb, heb je dat bedacht? Kijk jij veel televisie eigenlijk? Uh, nou niet veel, maar ik, ja, net zoals ik kranten, ik sep ik overal wel langs... omdat ik voor mijn werk vind dat ik overal verstand van moet hebben, een beetje. Maar kijk je ook eens naar die verbouwingsprogramma's die je dan op RTL hebt... dat mensen zeg maar een ja. huis gaan verbouwen... en dat dan op een gegeven moment het dak er ook niet meer op zit? Ja, nee, dat is waar, dat zie ik wel eens. Maar op zaterdag heb je een soort klus, RTL 4 klussen, eigen huis en tuin of zo. En dat vind ik, iemand die goed kan klussen... Geweldig. En er zit ook zo'n tuinier bij. Zo'n zo tuin, zo man die tuinen aanlegt. Geweldig is dat. Kun jij klussen? Nou, een beetje, maar niet goed. Niet echt, hè? Daarom kijk ik kijk ook graag naar kookprogramma's... om mensen dan <laughs> dat goed kunnen koken. Maar goed, verbouwingsdwang. Compulsive rebuilding. Deze aandoening, die in de volksmond bekend staat... onder de naam gamma-manie stoort niet zozeer de patiënt zelf... als wel zijn of haar omgeving... Dwangmatig klussen trekt een zware wissel op de huisgenoten van de gamma-maniak. Maar bovenal zijn zijn buren hier zwaar de dupe. Dag en nacht wordt de rust verstoord door geraas van boormachines, cirkelzagen en vooral een slecht afgestelde radio die onophoudelijk Nederlandstalig repertoire uitbraakt. Als een verbouwing door een professionele aannemer wordt gedaan, is de overlast weliswaar ook groot, maar betreft het veelal een klus met een strakke planning die door bekwame vaklieden binnen enkele dagen is geklaard. En deze mensen houden bovendien vaste werktijden aan. De linkshandige klusser heeft geen boodschap aan een dag- en nachtritme. De drillboor wordt door hem met evenveel enthousiasme om 11 uur ochtends... als om 11 uur s avonds ter hand genomen. Boven mijn eerste praktijkruimte woonde een man... die maar liefst drie jaar lang zijn bescheiden tweekamerappartementje heeft verbouwd... Gedurende die tijd heeft hij er zes keer een nieuw keukeneiland ingezet. Aldoende leert men, riep hij steeds, opgewekt stenen en cement de trap opslepend. Als ik hem voor de zoveelste keer vergeefs aansprak op zijn gedrag dat mij het werken onmogelijk maakte. Met veel moeite lukte het uiteindelijk om hem te laten opnemen in een gesloten inrichting te Grotebroek, broek. Waar deze patiënt nu in de recreatieruimte onophoudelijk met hamertje tik speelt. In die twintig jaar zijn de stoornissen natuurlijk danig veranderd. Uh, nou, in ieder geval weet ik er nu wat meer van. Uh, dat is wel zo. Nou, er zijn natuurlijk ook... Dat is het punt ook met die DSM-5. Ze komen er steeds meer bij. He? Dus dat is ook een, een probleem natuurlijk. Ik denk, of je in 1994 was ADHD of dyslexie... was volgens mij nog lang niet zo uh, bekend als nu. Dat zijn nu enorm grote dingen. Wat is er een waarmee je helemaal niet uit de voeten kunt? Qua stoornis? Ja. Uh, ik kan met alle stoornissen wel uit de voeten. Dat is, dat, is, dat is gewoon materiaal voor mij. Ik zou niet weten welke ik niet meer uit de voeten zou kunnen. Als je het hebt over materiaal, dat is grappig dat je daarover begint. Want dat vond ik wel mooi. Je, je, je hebt ook een zekere afstand nodig, natuurlijk. Ten ja. opzichte van je onderwerp om dat te kunnen doen. Hè? Dat ja. klopt. Ja, dat is altijd zo, ja. Is dat altijd zo? Nou... We zijn Sigmundstrips strips geweest, die zijn nooit in album opgenomen. Maar als je echt kwaad maakt, woede... Woede is een krachtige motor, zeg ik altijd. Maar je moet ook weer afstand hebben om een goede strip te maken. Als je alleen maar fulmineert, zeg maar een strip maakt vol woede... is het 9 van de 10 keer een onleesbare en vervelende strip. Ben je wel eens woedend? Ja, ik ben elke dag woedend. Razend. Ja, dat weet ik toch niet? Nee, niet. Ik ben alweer razend, omdat je dat niet weet. Nee, maar... <laughs> ja, net als ieder mens. Ik wint me graag op. Maar niet echt van die echte woede aanvallen, bedoel ik. Nee, ik nee maar gewoon irritatie. Als iets maar in het verkeer. Maar ik bedoel... Over dat de afstand nemen en, uh, en op afstand gaan staan. Wat ik heel bijzonder vond... is dat je uh, nog niet zo eens... zo heel erg lang geleden... Het, een heel persoonlijk album hebt gemaakt. Het Lege Nest. Ja. Ja. Dat durf je dan toch ook maar weer. Ja. Vertel even wat je gedaan hebt toen. Nou, ik heb een... Uh, nou, het lege nest, ja, dat is gebaseerd op mijn eigen situatie. Uh, mijn kinderen, die nu inmiddels 23 en 27 zijn, die wonen, zijn, wonen alweer lang op kamers. En uh, ik uh, merkte dat ik daar best veel moeite mee had, dat ze het huis uitgingen. En toen uh, ja, dat is ook weer een, ben je een tekenaar, dus dan ga je daarover schrijven en tekenen. Dus toen heb ik uh, een grafische novelle gemaakt, Het Lege Nest... waarin ik een verhaal vertel over een vader uh, die zijn kinderen mist. Wat miste je? Nou ja, het is natuurlijk alles en niks. Je, mis, je bent niet meer uh, met z'n vieren woon je in één huis. Hè? Dus dat gezamenlijke, dat is er niet meer. Um, het is een, wat ook in het boek staat... het is een gek gevoel, want zoals ik al zeg... miljarden mensen zijn je voorgegaan. Je moet eigenlijk blij zijn, blijkt ook... dat je kinderen het huis uit gaan. Want dat betekent dat ze goed zijn opgevoed... dat ze zelfstandig zijn, dat ze zich kunnen redden. En uh, dus dan kun je ze met een gerust hart de maatschappij insturen. Maar in de praktijk... Je weet, het, je weet dat ze het huis uitgaan, dat het moment komt, dan word je jarenlang op voorbereid. En als het moment daar is, word je daar toch helemaal door overvallen. Dan kun je echt helemaal door ontdaan raken. Dat je denkt. Ja, maar dat is nu dus definitief. Ja, dat je naar een fotootje zit te kijken van toen ze jong waren en ja, zo, dan springen de tranen meteen weer in je ogen. Maar ja. dat, is, dat is wel mooi, want kun je dus wel ook, dat, dat kun je ook tegelijkertijd als materiaal gebruiken. Nou, sterker nog, ik, had het, ik, ik, uh, ik zat er zo vaak aan te denken... en, en aan, ook uh, aan, aan een, verhaal, ook een, een verhaallijn of mijn gevoel te vertalen in, dat, in een boek. Ik, ik, uh, ik wilde per se dat boek maken, want dan, uh, een was ik het dan ook kwijt. Ik, de, ik kijk dat boek ook eigenlijk niet meer in. <laughs> het is ook met, er zit een mooie strik op. Ik ben heel blij dat ik het gemaakt heb. Echt heel blij. Hoe oud was je zelf eigenlijk toen je het huis uitging? Toen je zeg maar de tuinderij verliet? Uh, toen was ik uh, 21. Ja, toen ging ik naar Amsterdam. Was dat niet een, een enorme shock ook tegelijkertijd? Uh, ja, nou ja, het was sowieso uh, een, een shock in die zin... Uh, ik woonde toen alleen met mijn vader op de boerderij. Ik ben de jongste. En mijn moeder was overleden. Eigenlijk kort daarvoor. Die is jong overleden toen ze zestig was. Heel snel. En daar woonde ik alleen met mijn vader op de boerderij. En mijn vader kreeg een nieuwe relatie. En dus die was weer onder de pannen. En, uh, en toen ben ik, uh, op een gegeven moment vond ik het tijd om uh, het huis te verlaten. En uh, naar Amsterdam te gaan. Zou je daar nog eens een grafisch uh, uh, roman over kunnen maken? Nou, ik... Zou dat überhaupt je ambitie zijn? Of wil je gewoon nog twintig jaar, dertig, veertig jaar met uh, Siegmund door? Nou, met Siegmund wil ik sowieso door. Maar ik wil heel graag ook weer uh, nog meer gaan schrijven. Vind ik ook leuk. He, leuk lijkt me leuk om een kinderboek. Uh, daar heb ik wel een idee voor, voor een kinderboek. Dus dat, maar ook ik... die persoonlijke verhalen. Want dat vond ik van het lege nest zo mooi. Zou je, dat, zou je dat nog eens willen doen, maar dan over iets anders? Eh... Uh... Ik heb daar nu geen, uh, in die zin geen ideeën voor om dat te doen. Maar het zou, het zou best kunnen, waarom niet? Alles wat je maakt is op een bepaalde manier... Oh, Sigmund is ook heel persoonlijk. Sigmund, dat, dat ben ik natuurlijk. Ik ben zijn patiënten ook. Maar ik, ik, uh, als je praat over woede of irritatie... zijn veel mensen jaloers op mij, omdat ik, ik kan het... Ik kan het alles wat me dwars zit, kan ik ook in Siegmund kwijt. En ver, he, vertalen in een mooie strip. Ja, maar wat maakt jou uiteindelijk.? Dat is wel mooi, hè? Het is, het is allemaal psychoanalyse uiteindelijk. Ja, nee, maar dat gaat lekker hoor. Wat maakt jou uiteindelijk dan. die Siegmund? Want dan, dat verklaart ook meteen waarom je dag in, dag uit. jaar na jaar gewoon kunt doen. Want je put. Nou, kijk, Siegmund is, is heel dankbaar. omdat Siegmund is het, het leven. Ja, dat klinkt heel lullig, maar het, het is het leven zelf. Wat in de krant staat, kan ik in Sigmund vertalen. Eh, er komen mensen binnen, opvoedproblemen, relatie, depressies, burn-out. weet ik wat ze allemaal hebben, alle, alle, alle ziektes en alle problemen van deze tijd. Eh, die kan ik kwijt in die strip. Ah, wat... en, en daarbij kan ik natuurlijk, wat ik het liefste doe, is gewoon poppetjes tekenen en aan mijn tafel zitten. Dus ik kan, ik kan die wereld binnenhalen. Maar wat maakt, wat maakt Sigmund als persoon nu identiek aan jou? Nee, Siegmoet is niet iets. Siegmoet is een, een uitvergroot. Alles is uitvergroot. Dat is het dankbare. Alles wat ik niet zou durven zeggen of doen... dat kan hij wel doen. Want hij is Siegmoet. Hij kan heel nare, en cynisch en gemeen. En, en weet je wat het is. Dus hij kan dingen zeggen die ik niet zou zeggen. Zullen we er nog één doen? Uit je, uit je, uit je album? Een ik tekst? Graag. Eentje die je zelf hebt bedacht. Want er zijn een heleboel die je niet bedacht hebt, zoals... Uh... Kleptomanie, dat weten we wel. Maar het Johan Kruijf de Johan Cruijff persoonlijkheidsstoornis... is hierbij voor altijd vastgelegd. Oké. Okay. Wanneer heb je hem bedacht? Nou, ik heb dus Johan Cruijff... Uh, die strip heb ik, uh, had ik al eerder over Johan Cruijff. Uh, idee, uh, het idee van een Johan Cruijff persoon. En uh, ja, dat vond ik een, een leuke stoornis eigenlijk. Want iedereen kent inderdaad die mensen wel. Nou, Ik zal hem voorlezen, dan, dan zie je het wel. We gaan ons allemaal herkennen. Nou, sommigen, of mensen in je omgeving. Iedereen kent wel zo iemand in de familie of op het werk. De persoon die overal verstand van heeft en alles beter meent te weten. Hij weet de kortste route naar elke bestemming op aarde zonder TomTom. Hij weet waar de benzine het voordeligst is... en op welke plek je gratis in het centrum kunt parkeren. Zij heeft een tas vol kortingsbonnen... Ze kent de leukste adresjes om te shoppen... en heeft de hipste restaurants van Reykjavik tot Tokio in haar telefoon staan. Als u een auto, kerstboom, computer, geluidsinstallatie... jas, tas of schoenen heeft gekocht... heeft u volgens deze onuitstaanbare kruivianen de verkeerde aangeschaft... en er bovendien te veel voor betaald. Als u het gratis hebt verkregen, had u geld toe moeten krijgen. Waar u het op een verjaardag- of kantoorborrel ook over heeft al betreft het uw eigen vakgebied, de nucleaire kernfysica... en bent u de enige persoon op aarde die er zoveel verstand van heeft... u kunt nooit een discussie winnen met iemand die aan deze persoonlijkheidsstoornis leidt. Dat weet u en u houdt door eerdere botsingen murfgebeukt wijselijk uw mond... en laat alle gebral en opschepperij gelaten over u heen komen. Maar soms, heel soms, strapt u er toch weer in omdat u zeker weet dat u dit keer duizend procent gelijk heeft. En dat heeft u ook. Maar u krijgt geen gelijk, nooit. Al staat het zwart op wit in de encyclopedie en in de Koran en op Wikipedia. Geloof me, het is zinloos. Ik ben namelijk zelf ook zo iemand. En dat is Dr. Siem dus. ja. Mooi, dat was de Johan Cruijff. Nou ja, zoals Johan Cruijff ook altijd alles beter weet, hè? Ik, ik, ik wil toch, en het kan gelukkig nog... misschien wel een van de allermooiste... dat is de tripolaire stoornis. Die heb je ook zelf bedacht, hè? Ja, ja, ja. Die heb ik zelf bedacht. Ja. Tripolair. De drietrapsraket. En waar ging jouw driedaagse vakantie nou ook alweer naartoe? Valkenburg. Eens <lacht> dus even kijken. De tripolaire stoornis. Tripolaire disorder. De tripolaire stoornis is mijn eigen recente uitvinding patent aangevraagd. Deze aandoening is bedoeld voor vermogende en veeleisende patiënten... die zich bewegen in het hogere verdiensegment... en slechts genoegen nemen met het allerbeste en exclusiefste... dat hun psychiater hun kan bieden. Zodra ik voldoende donaties heb ontvangen... www.tripolairpopulair.com reeds vanaf 10.000 dollar kan een deelstoornis uw naam dragen ga ik handen en voeten geven aan deze state-of-the-art aandoening. Waarna ik een mooie, glimmende designpil zal laten ontwerpen... die in een zeer beperkte oplage, genummerd en door mij persoonlijk gesigneerd... maar op één plek verkrijgbaar zal zijn. En die gaat er nog komen ook, die designpil. Zeker. Ja, hoor. Die komt er. Dank je, Peter de Wit. Ik sprak met Peter de Wit over zijn boek De Siegmund-methode. Definitief diagnostisch naslagwerk om iedereen gek te verklaren. Stripjes van Siegmund, zoals die elke dag in de Volkshand verzijnen... staan erin, maar ook de teksten. Peter heeft er een aantal voorgelezen in dit programma. Brans met boeken op Radio 1. Volgende week ga ik praten met een aantal wetenschappers... die teksten hebben geleverd voor het boek Meer. En dat meer dat moet dan opgevat worden als dat we met minder toe moeten kunnen... Dat volgende week tussen 7 en 8 uur. Dadelijk, na achter twee dingen. Van Max met PvdA, Jan van Zijl, voorzitter van Vluchtelingenwerk Nederland. Over de ontruiming van de vluchtkerk. Het rapport over detentiecentra in Nederland dat van de week uitkwam. En over het vertrek van Jan Pronk bij de partij. Dat na achter met Els de Bruin.